www.langstraatmedia.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Langstraat FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. En het is precies vijf over vijf. Allemaal alvast een hele fijne weekend toegewenst. Eigenlijk moet ik zeggen, een goede uh, zaterdagavond eigenlijk. Want het is al een dagje weekend. Dus vandaar. Nou, een hoop gewauwen van me. Ik heb mijn tekst weer niet voorbereid. Dus ik kan je in ieder geval vertellen dat dit de show is met boorden funk, disco en soul. En in het tweede uur hoor je ook nog voetbal. Tot 7 uur is het, langs ATVM, Funk Night. 80 was dat. Oh, nee. Langs de een funk night is het. Met Jocelyn Brown, hands off. En in het tweede uur hoor je flitsen. Bij de wedstrijd Willem 2, RKC. 1983, U.N.I. heet hij En is voortreffelijk. Net zoals al die andere nummers die we vanavond gaan draaien. In het eerste uur hoor je Dalek Process en de Durax New Shoes, Carl Carlton, Slave met een souvenir. Glenn Jones, The Wedding, Chaka Khan, Gary's Gang en de Four Tops. Maar allereerst, Sherelle. Fragile, Handle the Care uit de playlist. I'm uh a -huh. Rick James deze plaat en deze groep Process and the Durax. Dat was too sharp. Langs hadden we een fun Night terug naar de playlist. En no dit is heerlijk: New shoes. Ik kom uit Portland, Oregon en bestaan nog steeds. Dit is Make Your Mind Up. Langs hadden we een Night. Het is drie en halve voor alle zes. de LP versie hiervan gedraaid en die is geweldig, maar dit mag er helemaal zijn Maxi versie van Carl Carlton Slip Swips Fooled around and fell in love Langs bij Fung naar je tijd voor een souvenir nu Slave, he is coming soon 1978 en dit dit is Glenn Jones Het was ook in 1982, I know, you got another. hadden we Funk Night, tot 7 uur en dadelijk in de tweede uur hoor je voetbal. Willem II, RKC vanuit het Willem II Stadion in Tilburg. Ah, dit is Chakaka uit de playlist, Earth to Mickey. Hierna hoor je Souvenir van Gabby's Gang uit Groot-Brittannië. Making Music komt uit 1983. 12,5 voor 6 precies. Come on! Maar we komen een beetje tijd te kort. Uh, ja, dat komt allemaal een beetje door de planning. De planning van dadelijk ook na het nieuws, zeg maar. Dan hebben we veel voetbal. Dus voor daar iets wat meer plaat in het eerste uur. En een klein beetje minder in het tweede. Maar dat valt uh, best wel mee, hoor. Want ook dan draaien we veel funk, natuurlijk. Hier bij Langs FM Funk Night en Langs FM Sport. Dadelijk na het nieuws van 6 uur. Bij Langs FM, waar anders... En dit zijn die goede oude voortops uit de playlist Keep on Lighting My Fire. Die krijg je wel helemaal te horen. Tot het nieuws dus. Tot zo.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 FM Dit is Ewald van Lint met het radio nieuws. De voormalige aanklager van het strafhof in Den Haag vindt dat de Turkse president Erdogan moet worden vervolgd voor zijn optreden in Noord-Syrië. Carla Del Ponte, die nu lid is van de VN Commissie voor Syrië, zei het vandaag in een interview. Ze vindt dat Erdogan de internationale rechtsregels heeft overtreden door Noord-Syrië binnen te vallen. Maar Turkije beschouwt de Koerden daar als terroristen en wil ze uit het gebied verdrijven. In Irak zijn bij nieuwe demonstraties 6 doden en 26 gewonden gevallen. De betogers keren zich tegen het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen gisteren, waarbij tenminste 52 mensen omkwamen. De Irakezen demonstreren tegen de regering van premier Abdul Mahdi. Die is volgens hen corrupt en doet daarnaast niets om de economische crisis op te lossen waar het land al een paar jaar mee te maken heeft. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Savu Zoglu noemt het voorstel van Duitsland voor een door de VN beschermde veiligheidszone in Noord-Syrië niet realistisch. Tijdens een persconferentie met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, in Ankara, zei Savu Zoglu vanmiddag dat president Erdogan jaren geleden al een door de VN beschermde zone had voorgesteld. Maar inmiddels heeft Turkije zaken gedaan met de VS en Rusland en zijn volgens hem de acteurs ter plaatse veranderd. En de financiële problemen van de Limburgse voetbalclub Rode JC zijn nog groter geworden... nu alweer een mogelijke overnamekandidaat zich heeft teruggetrokken. Volgens horecaondernemer Hoge Nelst van de keten La Cubanita... zijn de organisatorische en financiële problemen nu te groot voor zijn bedrijf om te dragen. La Cubanita was de belangrijkste mogelijke overnamekandidaat van Rode JC. Begin deze maand zag de Mexicaanse zakenman Mauricio Garcia de La Vega ook al af van een overname. Het weer steeds meer bewolking, met in de noordwestelijke helft van het land ook regen, ...waart een matige tot vrij krachtige langs de kust en boven het ijsselmeer krachtige tot harde zuid tot zuidwestenwind. Morgen wisselend bewolkt en vrij zonnig bij 11 à 12 graden. Tot zover het radionieuws. Mis geen enkele wedstrijd van RKC Waalwijk. Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl en koop meteen je tickets online www.rkcwaalwijk.nl.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 Luchttechniek.nl SWM Lucht en Koeltechniek SWM Lucht en Koeltechniek Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Sankje. straat FM oh Die waarschijnlijk al kent uit 1974, maar dan een heel ander is gestoken in 1988. Met Curtis Walker erin, of Curtis Blow, zoals je zelf wilt. Cool and the gang was dat. Imagination. Nee. Dat was het volgende uur maar. Wakker blijven. Cool and the gang en funky langs gaat en funky uit en het langstraat en sport. En in het Willem 2-stadion in Tilburg, daar staat Erik van der Gallie. Hoi Erik. Hoi, goedenavond jongen. Zijn we zijn weer welkom vanuit 013, kruiken Zijken, stap of hoe je het ook wil noemen, zoals Timbaldijk zeggen. Vandaag is het weer zover. Een echte derby. Sommigen zien het als de wedstrijd van het jaar. Sommigen als een burenruzie. Maar een derby is het zeker. Willem 2 uit. In Tilburg wordt hier om half 7 afgetrapt. Afgelopen weekend hebben we niks verloren zoals spelen van jullie gezien hebben van Ajax. We waren beter, alleen Ajax scoorde één keer meer dan wij. Ondanks een goede pot van onze kant met plagen waarbij we veruit tot de beste partij waren, trokken we helaas toch aan het kortste eind en gingen we dus zoals net gezegd onderuit met 1-2. Toch denk ik dat iedereen met een opgehoog heeft de stadion verliet. Omdat dit het voetbal is waar we met de hele club voor staan en waar we met grote Ajax een aantal wereldsterren erg lastig hebben gemaakt. De Willem 2 staat met 16 punten uit op 10 wedstrijden op een nette zevende plek in de Eredivisie. We hebben natuurlijk ook een veel grotere begroting dan RKC Waalwijk. Afgelopen weekend werd er in Enschede met 0-1 van Twente gewonnen, waar wij gelijk speelden. Nee. Twente. Na nou, de 21 gespeelde wedstrijden hier in Tilburg tegen Willem II werden er maar 6 gewonnen door RKC. Dan gingen hij dus 15 verloren. Er werd in de Eredivisie nog nooit gelijk gespeeld in Tilburg. Voor de laatste overwinning moeten we zelfs terug naar het vorige decennium. Te weten, 13 augustus 2005 werd er namelijk hier met 1-2 gewonnen in Tilburg. De laatste wedstrijd tegen Willem II werd in 2017 gespeeld in het beker -tournooi. Waar we destijds met 3-0 onderuit gingen. Er zullen vanavond kleine 400 supporters, 4 à 500 supporters zijn meegekomen uit Waalwijk. Die hadden natuurlijk van mij betreft ook groter fiets gekund. Maar ik reed erachter en ze waren gewoon met de bus onder politiebegeleiding. Ja... Hoe gek is het tegenwoordig jongen? Jongen, jongen, jongen, ja. Ja, ja onder politiebegeleiding twee keer in de weer gereden, de politie, om uh, de supporters hier te krijgen. De jongens slachten er zelf ook om. Nou ja. Oh, ja, inderdaad. Nou ja. We hebben de opstellingen van, uh, van Willem 2 en RKC. Bij Willem 2 op de go, Willem Reuter. Dan links is Freek Heerkens met daarnaast Jordan Peters en Jay Nulid, Die speelt uh, Rob. Dus ze hebben we op de andere volgorde aangehouden, ik doe het anders. Holman gaat achterin samen met Nieuwkoop gehuurd van Feyenoord die zijn maatje. Dylan een die hier tegenkomt die bij RKC speelt. Op, de, op het middenveld vinden we centraal midden in het, het Tresor, En dan de linkerkant Lonch en aan de rechterkant Sadiki. Bovoren Paulides, Keuler en Nulli. Dan onze RKC Waalwijk in dezelfde opstelling als vorige week tegen het grote Ajax. Op de go. Eetje en Vaasen. Links achterin. Bakkari. Dan hebben we het handenstel kwart aan de aanstand, Samen met Hans Mulder. En op de rechterflank vinden we zoals vrolijk Jurien Gari. Dan middenveld is uh... <tieft> Daan Riestra samen met Stijn Spierings. En op de linkerkant daarvan als hangende linkermiddenveld aanvaller. De heer Clint Leemans. Dan voorin hebben we natuurlijk Stanley Elbers, Willem Vente en Anas Tahiri. De schuidsrechter vanavond is Kevin Blom. Zijn assistenten zijn Ruud Becksens en Frans van Deursen. We trappen hier af over een bekijkpoel. Het is dus nu Twaalf, een kleine 20 minuten en dan komen we graag voor jullie terug. Nou, mooi. Mooi. Nou, over een ja, ruime kwartier zeg maar. Dan gaan we terug naar het uh, Willem II-stadion in Tilburg. Voor Langstraat FM Sport en Langstraat FM Funknight natuurlijk. My, my weakness is no, your sweetness. Is my And, And it this is Cashyf. Van de Gapband bent 1984. 10 voor half 7. Dadelijk hoor je de voetbalwedstrijd tussen Willem II en RKC... vanuit het Koning Willem II Stadion in Tilburg. Eerst is hier nog Bohemen, Zuid-Afrika. Langs de Van Fung Night. Samen met Langstrat WM Sport tot 7 uur en na 7 uur gaat Langstrad WM Sport Sport door. Met het programma van Peter Sterrenburg, Peters Platenparade. Met die spannende voetbal natuurl voetbalwedstrijd natuurlijk. <tied> African Man. En is in 1985 helemaal omgemixt tot deze South afrika Paul Hennen was dat. Langs hadden we met Funk Night nog even kort deze van Morrissey, D. Die ook twee. En daarna gaan we naar Tilburg. Naar het Willem 2-stadion. naar Erik van der Gallien. En dan begint de wedstrijd Willem 2-RKC. Om half zeven precies dus. Heel even wachten dus. Komt uit het nest van Prince, zoals je waarschijnlijk het wel weet. Komt uit 1985 en, en we gaan snel naar Tilburg, want ik denk dat we bijna bij de aftrap zijn. Erik van der Galliën. Ja, we staan op punt van beginnen. De spelers gaan zich opstellen hier in, uh, in Tilburg in het, het Koning-Willem II-stadion. De laatste uh, persloop van het af met de camera's. Kevin Blom, de schuizer. Uh, staat klaar om alles uh, in goede banen te gaan leiden hopen we deze deze wedstrijd hij gaat wijzen hij gaat kijken wij trappen af dus RKC trapt af volgens wij natuurlijk we komen uit Waalwijk dus wij zeggen wij Kevin Blonde zet zo een loge gelijk de grensrechters assistent schuizetters moet ik zeggen zetten hun loge gelijk en we zijn begonnen RKC het uh, afgetrapt door middel van uh, Stijn We dus terug naar Hans Wilder, die gelijk weer die, soort op Dylan venten, <tieft> Maar die bal gaat over de zijlijn en zo kan Dylan 2 uh, gaan gooien. Dylan 2, ja, op papier natuurlijk sterker dan RKC. De sfeer zit er al heel, goed, heel vroeg in in het stadion, onderling tussen RKC en Dylan 2 supporters. Alles van Dylan 2 staat nu te springen achter de goal, langs de, langs de lijn. Langs de lange zijde natuurlijk. Alles staat te springen, dus je voelt het ook heen en weer aan hier in het stadion. Ondertussen, had ook vuurwerk af hier in het stadion, toch weer binnengekregen ondanks de goede controles. Maar je weet het, ze zijn inventief, de supporters om het mee naar binnen te krijgen. Je hebt dus vorige week de Ajax supporters bij RKC naar binnen gekregen. Ondertussen, Willem 2 aan de linkerkant. Schudt goed uit het midden, die wordt goed opengedraaid en de schot van, van Willem 2 wordt goed gepakt door Eetje en We hebben hier 1 minuut gespeeld, stand 0 tegen 0.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 Oh you need to feel that thump your body that thump you feel that thump your body hot. Get your body back, and you're standing up, and your standing up, and your standing up, up, up, up, up, up, up, up, up, up, So please close up and don't talk. Just let your body do We'll be van gemaakt. En hier te horen bij Langsraad de Wem en Langsraad de van over dat laatste gesproken. Erik van der hier. is er nog iets gebeurd? Ja, wel wat gebeurd. Nog steeds 0-0, dat wel. Oké. Willem 2 gevaarlijker werken zijn, zo simpel is het gewoon. Bij Willem 2 is het lastig rugnummers te lezen, dus af en het als je naam een beetje verkeerd gaat. Excuus daarvoor. Maar bij net goede voorzet in de vierde minuut van Bart Nieuwkoop, Mark die gaf die bal voor voor uh, Willem 2. Er kwam gelukkig uh, een interceptie uit van onze keeper Etienne Vaasen. Dus wat dat betreft uh, gaat het allemaal nog goed voor RKC, Waalwijk. En de kopbal van uh, Pavlidis van Willem 2, die werd ook gered door, uh, door de keeper. De poging van heel dichtbij, hij werd gestopt in de linker benedenhoek op aangeven van Mats Keulen. Die de voorzet gaf van uh, Pavlidis. Ondertussen is het weer Willem 2 dat, uh, dat de aanval zoekt. Zet dat vroeg druk uh, bij RKC. RKC probeert er wel onderuit te voetballen, lucht toch niet echt. Willem 2 heeft echt het overwicht nog in deze wedstrijd. Als Wilder die de bal onderschept waardoor de bal over de zijlijn gaat en Willem 2 rustig in kan gooien. De 2 I daar gewoon alle tijd voor zoals gewoonlijk. We zijn uh, net onderweg. Dus doe uh, nog rustig aan. De sfeer zit er nog steeds goed in tussen de Willem 2 supporters. EKC hoor je momenteel wat minder. Okay. Maar RKC heeft nog niet echt overal bezit gehad. Willem 2 die gooit de bal in. Gary moet daar verdedigen, die staat uh, goed te verdedigen. Bon sluit voor een overtreding terwijl die zijn uh, handen in de lucht heeft. Dus ik weet niet wat de overtreding het is. Maar goed, het wordt voor gefloten. Deze vrije trap zullen we nog even meenemen. Vrije trap aan de linkerkant van het veld voor 2. Alles goed gelegd, want de muur staat op uh, 9 meter. Moet nog een stukje naar achteren van uh, Kevin Blom. Vier, vijf man voor de goal van... Uh, Willem 2 voor de goal van de Fase. Bal wordt in e de kop en een super... doelpunt Doelpen. <laughs> voor... Willem 2. Oh. Ik moet niet helemaal zien wie het was. anders zomaar naar zien. Oh. Nou, ja, de, goed, die, goed genomen vrije trap. Die knap wordt binnengekopt door, uh, door Willem 2. We kijken nog even de beelden terug, kijken die winkel. De camera zal er zomaar even wel op inzoomen. <middels> N nummer 3, Treek Heerkens bieden, 1-0 voor Willem 2 maakt. Zo hebben we weer een kleine 10 minuten gespeeld en uh, knap doelpunt helemaal vrijgelaten... ...waardoor II in kan Ergens zijn moet aan de bak. Nou, uh, dat kun je wel zeggen Erik. we het al bij je terug. Jammer, 1-0 voor Willem 2 op dit moment. In het Willem 2 stadion in Tilburg. Langs hadden we een Funk Nights, dat hebben we ook nog. LTD is het, Jeffrey Osborne en Joey Negro. Ik ga snel naar Erik, want het is 2-0. Erik. Hallo Erik. Ja, we zijn er weer. Ik hoor die heel ver weg. Oké. Okay. Ja, het is uh, 2-0 geworden door uh, voor Willem 2. Ja, en, uh, een fout van uh, Tahiri die vergeten in te stappen om de bal mee te nemen. Waardoor hij Willem 2 kan overnemen. Zo wordt het in de 15e minuut. 2-0. Noemen te maken, Pollong. Nou, goed. Ik hoop dat ze nu toch echt beter gaan spelen Erik, want uh, ja, het is nog een beetje... Echt beter, ja, wat echt is... beter gaan voetballen. Het is nog, is het nog geen kwartier verder Rijk. Nog niet een kwartier aan de gang en eh, al twee, dus ja. dat, oh, dat was... is zo zonde, ze kunnen veel beter. Ja, kijk vorige week tegen Ajax, ja. hoe ze dan nou lopen te voetballen, maar Ja, ja oké. Okay, andere ja, wedstrijd. Ja precies, nou we hopen erop dat het allemaal nog een beetje in orde komt. We komen dadelijk weer naar je toe. Tot ziens. En hopelijk dan met een doelpunt. Voor, uh, ja, van RKC. <lacht> Als het 1-2 is. Langzaam inhalen. de nou, wedstrijd duurt nog even. Dadelijk ook nog tijdens uh, de uitzending van Peter Sterrenburg. Peter Splatenparade. Wij draaien nog even wat funk. Wij langzamer van Furnight. Zo heet deze plaats. Gwen Presley en Petzel Petrol. MUZIEK Ben Presley en Petrol. Warning was dat. Langs hadden we een Funknite, langs hadden we Sport. En dit is George Clinton. En na deze daar gaan we weer terug naar nou, Erik van der Gaal hier. Vanuit Tilburg. Yeah. And go, my mirror, see you you and George Clinton bij langs George Clinton bij Langshaat. Ik ga naar Erik, want er is iets yeah, gebeurd. Ja, do, uh, yeah, een doelpunt voor RKC Waalwijk. Ja, ja. Goeie avond. Okay. Oh, mooi. Goede aanval over de linkerkant, die komt aan de rechterkant, wordt die helemaal opengebroken, waardoor uh, Stanley Elbers de bal goed binnen kan schieten. Zo is het 2 tegen 1 in de 20 twintigste minuut. En RKC uh, leeft weer. Mooi, hè? En gelukkig ook goed gehoord voor het moraal eigenlijk. Ja, dat komt door jou, hè? Dat ja, weet je. Ja, precies. Oké, okay. ik kom zo weer naar je toe. Ja. En dit is Midnight Star, Curious. Night Star. En kun je snel nog even naar Pe oh, daar, uh, Erik van der in. Ja, ja, ja, ja, ja, we zijn er nog steeds. Maar eigenlijk kan steeds toch wel wat gevaarlijker wordt. Hè? Elbus net weer op, een grote kans. Schiet hem helaas net naast, Kieper kon, er, kon erbij, hoefde hem niet aan te raken. Maar die bal ging net naast. Ah. Nu uh, Willem 2, Willem 2 uh, gewoon in balbezit, uh, weer zoekende. Groot stap op middenveld waar Hans Mulder goed tussen valt. En nog een keer Hans Mulder die de bal goed wegkomt achterin. Die routine achterin, die heb je toch wel nodig bij RKC. Joh. Anders wel qua, een jongen van uh, net 20 jaar, die heeft toch wel wat ondersteuning nodig daar. Normaal staat Henrico Drosten, maar uh, ik denk dat uh, Hans Mulder toch iets uh, sneller is dan Henrico. Henrico is iets uh, trager dan, wat uh, de... er nou een fout is van Willem II op middenveld, de RKC over kan nemen, maar Willem II al heel snel de bal weer veroverd. En zo gaat het al helemaal terug naar de keeper van II. We hebben hier bijna 25 minuten gespeeld. Stand 2 tegen 1. Nou, mooi, dank je Erik. Jij uh, wordt dadelijk weer te woord gestaan door uh, Peter van uh, Peter Sterrenburg. Wel die namen kwijt vandaag. Dementie of kossenkop of wat dan ook. Dit is de laatste plaats van langs uit de rugfijnheid van vandaag. Ik ben er volgende week weer. Tot dan. activated by the Zo, zo, zo. Er komen we toch nog wat tijd de kost of ik heb tijd te veel eigenlijk. Dat, dat komt niet vaak voor. Dus misschien uh, dat Erik uh, nog even hangt. Hoi Erik, heb jij misschien nog iets van 15 uh, seconden of zo? Oh, tuurlijk, we hebben een 2 had net een tot van de k twee tot van de vakantie. Oké, okay. allebei naast. Dus okay. ja, wat dat betreft. Nou, we nou, willen 2 weer slordig, waardoor RKC rustig de bal over kan nemen. Bal over de zijlijn, RKC kan de bal ingooien neem maar deze rode nog even mee. Geen enkel probleem. RKC via Bakari. Of via Bakari hoor. mij nou joh. Oh, ik ben slecht Zo. vandaag. <laughs> ik ben slecht vandaag. Oh, oh. ja, Bakari. Bal ingooit <laughs> En eh... Uh... Leeuwen ziet de bal ook mijn lens, zet de bal vast. Makari neemt het weer over. En zo gaat hij terug naar Eetje en En zo gaan we naar het nieuws toe, denk ik of niet? Ja, ik hoop het wel. Ik ben hier met allerlei knopjes aan het spelen, maar het wil maar niet lukken. Maar ik... Ik merkte dat hij met knopjes aan het spelen was, dat bij mij, bij mij was hij opeens weer weg. Ja, ja, precies. <laughs> dat is, ja, dat heb ik dus vandaag. Nou goed, uh, Peter komt binnen, dus ik ga uiteindelijk naar jou toe, uh, Erik. Uh, ik ga ondertussen ja, maar... nog wat verder met knopjes.